9 uur door negens met het NOS-journaal. Tientallen mensen worden extra beveiligd na de moord op advocaat Dirk Wiersum. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om 20 tot 30 mensen... onder wie rechters en officieren van justitie... die betrokken zijn bij het proces tegen Ridouan Taghi. Na de moord op Wiersum kondigde minister Grapperhaus al aan... dat er gekeken zou worden naar de beveiliging van rechters, officieren en advocaten. Zorgverzekeraar DSW verhoogt volgend jaar de premie van de basisverzekering... met 6 euro tot 118 euro per maand. De hogere premie is volgens DSW nodig omdat de kosten stijgen... onder meer door een forse stijging van het gebruik van dure geneesmiddelen. DSW verwacht dat andere zorgverzekeraars met een premiestijging... meer in de buurt zullen zitten van de door het kabinet voorspelde 3 euro. Vakcentrale CNV heeft een nieuwe voorzitter. Piet Fortuyn volgt Arend van Wijngaarden op... die begin komend jaar met pensioen gaat... Fortuin wil naar eigen zeggen als nieuwe CNV-voorzitter onder meer een halt toeroepen aan de huidige gekte op de arbeidsmarkt. Lage lonen, hoge werkdruk en doorgeschoten flexibilisering zijn volgens Fortuin belangrijke thema's de komende jaren. Ook Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zeggen nu dat Iran verantwoordelijk is voor de aanvallen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië anderhalve week geleden. Eerder wezen de VS en Saoedi-Arabië zelf al naar Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Zarif, ontkent opnieuw dat Iran betrokken was. Als dat wel zo was, was er volgens Zarif van de raffinaderij niets overgebleven. De consumptie van vlees in Nederland is voor het eerst in tien jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van de stichting Wakker Dier. Vorig jaar werd in Nederland 77,2 kilo vlees per persoon gegeten. Ruim een halve kilo meer dan een jaar daarvoor.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 is de zomer van ZFM. Met. met nu, ZFM in de ochtend. Ah, de zomer is wel een beetje voorbij hoor. Het is eigenlijk al bijna weer herfst. Nog sterker, het is al herfst. Goedemorgen, ZFM. En hier is Abba. Does your mother know? De leukste muziek. Ken je ze nog? Zing. Tweede: Annie Fries, Ben, Jurri, Benny en, en nog iemand. Goedemorgen. weer Benny, ben Frida en Agneta. En daar heeft de naam ABBA van opgebouwd. De A9, de weg tussen het Rotterpotterplein in Haarlem en Beverwijk... gaat een aantal avonden en nachten dicht deze week. Dus als je daarheen moet even kijken op internet... En even in de gaten houden, hier zijn de doekjes. Ik ben ah, een beetje verkouden geworden. Ja, kan je zo hebben. Het is herfst en dan word je vaak verkouden. En dit is Sherbet. En houzet. Een goede plaat hoor. Oh, oh fijne muziek your head undone De Band, uh, Sherbet en Houset, dat is een uh, kreet uit de uh, cricket sports. En dat vonden zij, uh, dat speelden ze, en dat vonden ze leuk om uh, dat als uh, titel te gebruiken. Uh, 1976 een gigantisch hit geweest. In ieder geval in Australië, maar ook een beetje in Nederland. En het was inderdaad een hele fijne plaats. En hier is Michael. En Jackson van achter. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Maar ja, dit is het geluid van Michael Jackson. En je kent het nog wel. Michael Jackson met toch een klein stukje Nederlandse gitaar erin van Eddie Van Helen. En Eddie Van Helen kennen we natuurlijk als Eddie Van Halen uit Groningen. Die op uh, jonge leeftijd naar Amerika is gegaan en een uh, zeer succesvolle gitarist is geworden. Maar Michael Jackson is ook niet geheel zonder succes geweest hoor. Zo zeg hij heeft wel zijn geld opgemaakt. De ZFM met geluid van Zandvoort. Goedemorgen. Het is reeds kwart over negen. Ik zit hier tot tien uur en uh, morgen zit hier weer uh, Walter Sands op deze plek. Met mooie muziek. Hij draait een beetje jazz erbij. Want hier is er bang voor jazz. Hier is Joe. Andere Joe. Of een andere Jackson. Joe Jackson.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 It's all changed. It's got to change more, 'cause we think it's getting better, but nobody's real. Between the sexes and Jackson en de real man, de echte man. De echte man. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. ZFM. Goedemorgen. ZFM. Op jouw radio. En hou hem erop hè, de hele dag. ZFM. Goedemorgen. Kijk ook eens op internet. En dan kan je ZFM kijken op ZFM Live. Dan kun je ook nog meekijken. Zelfs naar de studio. Nou, dat is leuk. Of niet? Het Circus Zandvoort bioscoopprogramma tot en met... Tot en met morgen, Lyne King en Thomas de Stoomlocomotief is te horen en te zien. Blinded by the Light om 8 uur en Only You maandag de dinsdag. Leuke films. Hier is de Ellen Parson Project. En The Turn of a Friendly Card.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 Het Alan Parsons Project en Alan Parson is ooit de, de technicus geweest van de, van de Beatles in de studio. Later is hij zelf platen gaan maken en niet geheel zonder succes zo Ook dit de turn of a friendly card ook nog niet geweest. Goedemorgen, ZFM, ik hem met geluid van Zandvoort. Hey Hé Lou, hey Lou, nou oh, pik, hey Lou, hoe is het ermee? Hey Lou, Nee, Lou, nee, nee. I Lou, hé a hé Nee hé nee nee. Lou, hé Lou, Oh, I hope this woman don't take me to no changes today. Ja, het is bijna half tien, dus uh, oh, yeah, today, man, heb je hoeft no. niks te vertellen, hè? Let me see what's happening in the past. <laughs> ja, natuurlijk, natuurlijk. Weelverkoud. How you doing? I hope you're fine. Did your day take you through changes and the mess up your mind? I just called her safe.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 I'll see you when I get there and you I'll see you when I get there. Goedemorgen. Je luistert naar GM Logeman bij ZFN. Grote hit gehad in de 70 en 80 jaren. Volgens mij treedt hij nog steeds op. Spanning en sensatie. komt dit nou vanaf? Oh! Ever changing world in which we live in, makes you give in and cry. Here is Paul McCartney and live and let die. Even let die Paul McCartney. 24 september en we lopen tegen de herfst aan. Nou een prachtige, prachtige beelden natuurlijk als je door de kernabenduinen loopt of de waterleidingduinen. Moet je maar eens doen. Het is echt bijzonder. Je ziet de herten en je hoort het beurlen. Ja, dan, dan is de herfst echt mooi. Love is the Drag, Roxy Music. Goedemorgen, ZFM met geluid van Zandvoort. Voor al jouw informatie over cultuur, evenementen, over de gemeente, over nieuws, politiek, over sport, welzijns en natuurlijk het weer. in store. Love is the drug and I need www.zfmzandvoort.nl En tegenwoordig ook ZFM. En dat was uh, Roxy Music en hier is Will to Power. Power. Baby, I love your way. Wat een leuke platen draaien we hier toch op ZFM, hè. Platen die je tijdenlang niet gehoord hebt. Die komen hier opeens langs bij het geluid van zandvoort. En dit zijn... Uh, dit is de keuze van Cor uh, Draaier. En Cor begrijpt het wel hoor. Goedemorgen ZFM. Het is bijna kwart voor tien. En hier is Lululele Holloway. Lululele, Lola lola heta, lola heta. Lulele, Lulele, Love sensation. Dan kom ik het liedje Love Sensation van Lalalala Holloway. Maar oh, ze kunnen aardig zingen. En als je ZFM wil zien met het nieuws erbij, met uh, allemaal informatie... dan moet je even naar uh, Ziegel gaan op kanaal 40. We hebben de hele dag uh, beeld en geluid. En dat is het natuurlijk ook wel lekker. Hier is Billy. Kom op, Billy, zing. And you think that it's groovy Voor je op Zettersen. Dat is nog eens lekker de dag ingaan, hè? En Billy Oceaan. Het zijn hele droevige teksten van hele vrolijke muziek. Maar heel bijzonder altijd. Love really hurts without you. En dan gaan we dan in de Bollonaise, dan gaan we daarover zingen. Maar dat is helemaal niet erg. is Evelyn Champagne King The shame Van je koning. Helen Champagne King. Shame. Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Op de FM op 106.9. Op de kabel 104.5. En op kanaal 40 van Ziggo. En dan kan je meekijken. En op, uh, op uh, internet. 106.9. Dit is ZFM. Dat werkt ik toch net. Dat zei ik toch net. En je kan natuurlijk op, uh, uh, uh, uh, uh, op, op inter internet meekijken. Op uh, ZDM Live. Kan je de studio zien. Ik weet niet of het boeiend is, maar... Probeer het eens een keer. Hier is Janet. Janet Jackson. Om zeven voor tien... Na tien is het uh, non-stop muziek bij ZFM. En morgen om deze tijd vanaf 8 uur tot 10 uur Sands en donderdag ben ik er weer. Maar hou hem op ZFM jongens. Met een maximum van 18 graden en een minimum van 14. Het is op dit moment 16 en overwegend bewolkt. Nou, dat is dan duidelijk. Waar pleur mee? Maar ja, dat krijg je met de, met de rest. Dit was uh, Janet Jackson en Diamonds van de girl's best friend. dat yeah. was meer. gehoord. En dit is de laatste voor uh, 10 uur. Bedankt voor het luisteren. En hou hem op zijn met Geluid van Zandvoort. Want hier krijg je de beste informatie over Zandvoort. Ik ben het donderdag weer. Morgen. Walter Sands. Met de mooiste muziek. En maak er een mooie dag van. Houdoe. Morri, Zeggen we dan in Zandvoort. Morrie.